Heel hartelijk welkom bij een hele nieuwe serie Eindtijd en Profezie. In deze serie gaan we kijken naar Israël in de Psalmen. Maar voordat we het gaan doen, zoals gebruikelijk ook de afgelopen series, gaan we de eerste aflevering, de actualiteit, bekijken. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom in deze nieuwe serie. en Fijn dat je je voorbereidingen allemaal weer hebt getroffen om deze serie mogelijk te maken. We gaan het hebben over de psalmen. We gaan het hebben over Israël in de psalmen. Maar ik denk, zeker gelet op de tijd waar we nu leven, het is augustus 2013 als we dit nu opnemen, dat het heel goed is om even te kijken naar de actualiteit van vandaag, want er is nogal wat gaande. We hebben Egypte, de brand in Egypte, opnieuw eigenlijk zou ik zeggen. We hebben Syrië, Amerika, die staat op punt van ingrijpen. Wat moeten we denken van deze tijd Jan? Een heleboel. Wat Mozes zegt. Mozes zegt hier, wie is als u onder de godenheren? Wie is als u heerlijk in heiligheid en vreselijk in roemrijke daden? Nou, die, die zien we in deze tijd. Ja. En gods machtige daden, mm. en die draaien allemaal om het herstel van Israël. Ja. En dat gaat uh, Egypte. Daar Syrië. Kijk, al die landen rondom Israël, die islamitische landen, zijn altijd druk bezig geweest om Israël te vernietigen. Ja. En, en wat zegt God? Ik zal al uw vijanden in verwarring brengen, zegt hij tegen Mozes, zegt hij in Deuteronomium. Ja. En dat is Gods strijdwapen. Ja. En God deed het met Farao, toen die Israël achterna zat in de, in de Rode Zee... En hij bracht het leger in verwarring. Hij deed het voor Jozua, toen vijf machtige koningen van Canaan aan hem aanvielen. God bracht ze in verwarring. Gideon. En dat deed hij met zei... Gideon, ja. precies. Dat deed hij zelfs met Saul en Jonathan. Ja. Het hele leger van de Filistijnen raakte mm -hmm. in verwarring. En dat heeft hij tot op vandaag weer gedaan. In de Zesdaagse Oorlogs raakte in verwarring de Egyptenaren. Mm -hmm. In de Onafhankelijkheidsoorlog. Bepaalde kibbutzim die dreigden te vallen voor de Syrische legers raakten in verwarring. De, niet de kibbutzim, ja. maar de Syriërs uh -huh. raakten in ja. verwarring. Ja. En nu brengt God de hele wereld rondom Israël in verwarring. Ja, want het begon natuurlijk met de Arabische Lente. Ja. Uh, en, en daarna is uh, Egypte nu weer heel erg in beeld. Het, het erge is dat God eigenlijk ook de hele westelijke wereld in verwarring brengt. Ja. Het is zeer opvallend dat ze altijd de verkeerde keuze maken. Mm -hmm. Amerika die liet Mubarak vallen. Natuurlijk, ja, was een boef. Ja. Maar er was tenminste nog wat vrede en wat veiligheid voor de christenen. Ja. Nou, en niet alleen voor de christenen, het hele land was redelijk Maar ook de gewone mensen, ja. ja. En, en, maar toen Morsi aan het bewind kwam, de baas van de broederschap, ja. werd, werd het een puinhoop. Ja. En nu is het weer andersom en er dreigt een burgeroorlog. Uh, waar we het een vorige uitzending al over gehad hebben, moeten we er nog eens over zou, hebben? Ja, ik denk dat het goed is om uh, zeg maar de actualiteit uh, te volgen. Nou, we zullen uh, even kijken of ik het kan. Maar je zou bijna kunnen zeggen, het zijn wel een stelletje heethoofden daar. Hè? Zeg je? Het zijn wel een stelletje heethoofden daar. In, is in Egypte? In, nou ja, in, in het Midden-Oosten. het hele Midden-Oosten, ja. ja. Uh, dat is het probleem ook met Syrië. Ja. Nou hebben ze allemaal kiezen ze voor het vrije Syrische leger, misschien alleen om de naam. Ja. Maar het is een, een, een onsamenhangende bende van een boel jihadistische fanatieke moslimgroepen, die al druk bezig geweest hmm. zijn om christenen te verdrijven en vermoorden. En, en, en, en die ook druk bezig zijn om daar de sharia in te voeren. Maar is het ook niet een beetje een stammenstrijd? Uh, ja, dat is Syrië wel. Ja. Het gaat om uh, Syrië, maar dat is Assur, tot op grote hoogte. Aha. Kijk, als je in de Bijbel kijkt, Sem, Sem Gam en Jafet. Ja. Die is Sem, niet, niet onze hond, nee. uh, die heet ook <laughs> Sem. Maar dat is van Sem, Gam en Jafet. Ja. Sem had een stuk of vijf, zes zonen. Eén daarvan, die heette Aram. Dat zijn de voorouders van de huidige Syriërs. Ja. Die hebben jaren eeuwenlang een grote macht gehad in het Midden-Oosten. <kwijnt> een, een broer van hem, die heette Assur, dat is mm -hmm. van Assyrië. Ja. Dat is dat volk dat de stammenrijk in ballingschap heeft gevoerd. En die toen Aram verslagen heeft en toen een wereldrijk gevestigd heeft. Dan heb je ook nog Arpachzat. Ook zo'n broer uh, van het notoire stel. En dat was is de voorvader van Abraham. Mm -hmm. en, en Laban was ook een Arameer. Ja. En Abraham was ook een Arameer. Het is één een, een grote broederstrijd. Maar God heeft nu eenmaal Abraham gekozen, Isaac gekozen, Jacob gekozen. Maar die broeders kunnen dat nog steeds niet hebben. Ja. En, en dat is de strijd. <coughs> maar ze strijden ook onderling tegen elkaar. je zou denken ook, ja, dat ja, ze God, allemaal tegen Israël strijden. Maar God drinkt ze ook in verwarring. Ja. Dat, ziet, dat is de reden waarom ze tegen elkaar strijden. Natuurlijk, ja. Ja. natuurlijk dat is de reden. En, en, maar ook Syrië heeft al bedreig, gedreigd dat als Amerika Syrië aanvalt... Hm. Dat zij Israël aan gaan vallen. Ja, dat zou de grootste, domste zet kunnen zijn die ze kunnen bedenken. Ja, maar ook een tragische zet. Ja, tuurlijk. Want als ze bijvoorbeeld met gifgassen keer gaan tegen Israël, ja. dan zal de vergelding van Israël gruwelijk zijn. Ja. Want dat ligt natuurlijk in Israël buitengewoon gevoelig ja. in verband met de holocaust. Tuurlijk, ja. zeker. Ja. En, en, en dan krijg je de totale verwoesting zoals dat in, in in Jeremia 49 maar ook staat. Ja. Zou, zou uh, zeg maar de wereld al zo in brand staan? Want als, als dat gebeurt, dan is het Midden-Oosten. Uh, ja, het echt... het lont wat een wereldbrand aansteekt. Ja. En dat, is, dat kan best gebeuren als de Heer het niet verhindert. Ja, want we roepen nu de wereld trekt op richting Syrië. Maar zijn dit niet allemaal oefeningen om maar, zeg maar, naar, straks tuurlijk. richting Israël te gaan? Tuurlijk, tuurlijk. En het Westen kiest altijd verkeerd. Ja. In Libië hebben ze verkeerd ja. gekozen. He, dat was Gaddafi, ook een boef, ja. maar er heerste een bepaald soort rust. En hij had de chemische en atoom, en atomen, weet ik veel wat voor wapens, had hij in, in zijn eigen bezit. Ja, onder controle. En goed onder controle, ja. ja. ja. Maar nu is, Syrië één ben, nee, is uh, Libië één bende van, van loslopende stammen ja. en loslopende jihadistische groepen. Ja, dus de Arabische lente heeft nog niet veel goeds gebracht. Aan, aan niemand heeft hij veel goeds gebracht. Dat is heel verdrietig. Ja. Want toch heeft God, met name met Syrië en met Egypte, een heel bijzonder plan. Ja, want ik las uh, nog niet zo lang geleden, dus sloeg ik mijn Bijbel open en ik kwam uit bij Isaiah 19. Ja, ja, en ja, in ja. vers 2 lees ik dan, dan zal ik Egypte tegen Egypte ophitsen, op zodat ieder van hen strijd tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk, en Egypte zal zijn bezinning verliezen. Nou, je zou da zeggen, dat is vandaag aan de hand. Dat is vandaag aan de hand, ja, dat is heel tragisch. Maar uiteindelijk zal het goed aflopen. Ja. Uiteindelijk zal Israël zich ermee bemoeien. Mm -hmm. Want er staat hier, Egyptenaren zullen sidderen voor de dreigende hand van de heren der Heerscharen. En het land van Juda, vers 17, zal voor Egypte een schrik zijn. Ja. Zo dikwijls iemand het daaraan herinnert... Zelfs nu schrikken ze al als ze aan de Zesdaagse oorlog denken, want er stond Israël een paar kilometer voor, uh, voor Cairo. Ja, precies. Zal het vrezen voor het besluit dat de Heer er tegen neemt. Ja. Vijf steden zullen Hebreeuws spreken, ja. talen kanaans. En er staat er verder in vers 21, Israël zal zich bekeren en Israël zal te dien dagen de Heere kennen. Ja, Egypte. Dus, is, ja, is Egypte. E Egypte zal de ja. heren kennen. Dat is natuurlijk heel apart, want uh, ja, er zijn nu natuurlijk heel veel moslims nog. Ja, 80% procent is moslim ja? en, en, en 20% ongeveer, is, nee, 10% is koptisch. Ja. En de kopten zijn de originele Egyptenaren, ja. van de Farao's, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. En, en, en de moslims, dat zijn Arabieren die daar later binnen zijn gekomen. Ja, dus dat betekent eigenlijk dat straks niet uh, 20% of 10% uh, christelijk is, of in ieder geval de here gaat dienen, maar dat uh, misschien wel 80% de here gaat dienen in, in Egypte. Heel Egypte zal de here dienen, ja. want uiteindelijk zal het zo gebeuren er zal een heerbaan zijn, vers 23, ja. van Egypte naar Asser. Dus van Egypte naar Syrië, ja. door Israël heen. Een heerbaan Dat zijn betekent, de twee grote landen die nu, zeg uh, de, maar zeg in augustus 2013, in het midden van de belangstelling staan. Ja, ja, ja. Egypte en Syrië. En heerbaan betekent ook dat er handelscontacten zijn, dat er vriendschappelijke contacten zijn. Kun je je niet voorstellen op dit moment? Nee, natuurlijk niet, maar... Ja, voor God is alles mogelijk. Uh -huh. We kunnen alleen maar bidden dat dat spoedig gaat geschieden. Ja. Dat de Heer ook voor die landen de tijd verkort. Ja. En het zal voor Israël ook veel beter zijn als die landen in vrede met elkaar Het moet hebben. altijd slechter worden voordat het beter wordt. Betekent dat dit de voorbodes daarvan zijn? Ik hoop het. Ja. Ik hoop het van heel mijn hart. Want het zal natuurlijk erg goed zijn. En Egypte zal met Assur... De heren dienen. Ja. Is dus ook, ook Syrië Ook zal Syrië zal een nog christelijk een, land zijn straks. Het zal ook een, een gelovig land zijn. Een gelovig ja. land. Ja. Ja, ja, ja. Ja. De tien dagen zal Israël de derde zijn naast Egypte en Syrië. Een zege zijn in het midden der aarde. Ja. Dat, dat is een mooi trio. Dat is onvoorstelbaar. Ja, want dat geeft rust en vrede ook in het midden. -Oosten. Dat geeft rust en vrede. Sana, dus hoeveel al die, uh, die uh, vredesbesprekingen kunnen we wel loslaten? Wat er nu aan de gang is. Ja, ja de, de, die zijn nu alweer in verwarring gebracht. Waar velen zich ja. voor gebeden hebben ook, ja. Want dat is, kijk, dat zegt de psalm natuurlijk ook ergens, zegt de psalm, uh, Wee mij dat ik in het land van de leugenlippen in Meesecht moet vertoeven. Ja. En dan staat er uiteindelijk in die psalm, uh, ik ben een en al vrede, dat is Israël, die mm. wil alleen maar vrede, maar als ik spreek zijn zij uit op strijd. Ja, precies. Dus de bedoeling van uh, Abbas en de PLO is strijd. Ja. Zij willen. Ja. Heel de Israël. focus ligt nu natuurlijk heel even op Egypte en op Syrië, maar Israël wordt ondertussen wel bedreigd, want er zijn ook allerlei economische oorlogen tegen Israël. Ja, overigens, Syrië heeft al gedreigd dat als Amerika eh, Syrië aanvalt, zij Israël aan zullen vallen. Ja. Ja. Waarom Israël? Ja, ja. Nou, nou, Israël, de, de, dat is... bond, Een van de bondgenoten het is, van Amerika het is Uiteindelijk natuurlijk. is het een geestelijke strijd Tuurlijk. van de godheid ja. van de islam tegen de God van Israël. Ja. En die islam die heeft beter in de gaten dan 90% van de christenheid dat het gaat om de komst van het Koninkrijk van God. Mm -hmm. Om de komst van de Messias, om de komst van de Heer Jezus. Ja, maar we lezen net dat zeg maar, de islam toch het uh, loodje moet leggen. Ja, uiteindelijk wel, ja. ja. Maar o, onderweg naar dat loodje leggen ja, er gebeurt er heel veel. Er worden, worden ja. uh, ellendige dingen er ja. zijn. Zo'n 700.000, 800.000 Syrische Christen, uh, kindertjes. Ja. Hè, die lopen daar uh, onverzorgd ja. rond en met trauma's. En ja, wat, ja, en wat, wat te zeggen van die gifaanval uh, uh, die er geweest is. Hè, die, Dat is ook verschrikkelijk wat er ja. allemaal gaande is ja. in die landen. Ja. Ja. Maar goed, uiteindelijk zegt God: Gezegend zijn mijn volk Egypte ja. en gezegend het werk van mijn handen, Asser. Dus God heeft als Syrië gewerkt. Ja. En die werkt nog steeds als Syrië. Ja. Het werk van zijn handen zal ja. dit niet loslaten en zal ook dat ja. land gaan Je zou dus kunnen zeggen, dit hoort bij de weeën. Dit hoort bij de weeën van de Messias, waar we het al eerder over ja. gehad hebben. Ja, en die economische oorlog, ja. Ja, de hele wereld is ermee bezig. Nou ja, de boycott tegenover Israël. En de boycott, is... dat is de BDS, heet dat. Ja. En dat is de nieuwste vorm van antisemitisme. Ja. Dat is de campagne die heet Boycott, B is boycott, ja. D is... Delegitimeren, ja. dat is Israël niet legitiem maken. En S betekent sancties tegen Israël. Daar is de wereldraad van kerken, daar zijn die grote, no uh, die grote historische kerken mee bezig. En daar is de, de Verenigde Naties mee bezig om Israël buiten de wet te stellen. Ja, maar niet alleen dat ook de bekende supermarkten doen en aan. En de supermarkten mee. Doen eraan mee. Maar wat doet God dan als grote verrassing? Uh -huh. nee, er staat in Jesaja, ik meen Jesaja 60. Ik moet het eventjes opslaan of ik dat zo gauw kan vinden. Want Jesaja heeft zoveel gezegd. Ja, absoluut. Jesaja 60. Ja, ik heb het. Jesaja 60 vers 5. Dan zullen jullie het zien en stralen van vreugde. Jullie hart zal zich verruimen, zegt God tegen Israël, want tot u zal de rijkdom der zee zich wenden. Hmm. Denk aan het Tamar gasveld, ja. het Leviathan gasveld. Ja. Ze zijn bij Ashkelon naar Olie aan het boren hmm. en, en, en de Europese Unie, die een boycott had ingesteld, eh, daar wordt over gezegd. En die boycott dan, zeiden ze tegen een vertegenwoordiger... Ja, ja, dat moet je niet zo serieus nemen, zei de vertegenwoordiger van de Europese Unie. Want die hebben weer belang bij die... Ja, die uh, willen die boycott. Ja, ja. En Poetin, dat is ja. de grote Russische tsaar, ja. die, die reist naar Israël, Poetin. En die is uitermate vriendelijk, die staat bij de klaagmuur. En die zegt, dit zijn de eeuwenoude stenen die herinneren aan de eeuwenoude geschiedenis van Israël hier. En Assen eh, en Mahmoud Abbas van de PLO, en die kreeg bij een hartaanval van drift. Ja. ja, want dat gaat vuil tegen die Palestijnen in. Mm -hmm. De rijkdom der zee zal zich tegen u, tot u wenden en het vermogen der volken zal tot u komen. En, en dat zien we nu. Ja. Iedereen wil graag betalen. De Chinezen die staan daar uh, de, te bedelen uh, voor het gas en voor de olie. Ze willen fabrieken gaan bouwen om vloeibaar gas te maken. Mm -hmm. niet? En, maar Israël die wordt er niet veel rijker door. Want? Want ze hebben bijna al hun geld nodig voor de verdediging. Ja, ja, precies. Ze moeten ja. een muur bouwen. Ja. Ja. Ze moeten maar goed, niet... God belooft dat de rijkdommen van de wereld richting Israël zullen dat ga, En Dat zien we nu gebeuren ja. ook. Ja. En, en de wereld die zit in ja. recessie. Ja. En toch, die boycott is wel heel erg uh, antisemitistisch. Dat is puur antisemitisch, Ja, daar blijkt de mentaliteit van de volken uit. Ja. En dat vind ik voor ons land <coughs> uitermate, uitermate <coughs> verdrietig en tragisch. Het is in feite die boycott, wat de Tweede wereld, voor de Tweede Wereldoorlog in Duitsland klonk, kauft niet bij Joden. Ja. ja, want dat, daar komt het uite uiteindelijk op neer. Daar komt het op neer. Als je dat je in is... de supermarkt uh, niet meer de Israël-producten uh, kan kopen. En de geest van het antisemitisme is via de islam, waait nu over de hele mm -hmm. wereld. Ja. Nee, dan heb je een gesprek ja. met iemand die zegt iets positiefs over Israël. En dan, dan vergrammen de gezichten. Nou ja, en dan, het uh, heeft ook met media te maken natuurlijk. Wij zijn natuurlijk ook media. Maar uh, ik, uh, ik las uh, een paar weken geleden in, in, in de krant die ik lees thuis... hoe Israël zijn grenzen verlegde. En dan krijg ik dus een aantal foto's te zien... van hoe Israël zijn grenzen heeft verlegd. Ja, dat komt, dat noemen ze dan, uh, uh, hoe heet die, van Acht, die noemt dat Landje Pik. Ja. Het is dat land van de Palestijnen? Ja, er is geen maar, land van de maar Palestijnen. Hoe, hoe is dat in het verleden dan ontstaan? Hè? Want we uh, gebruiken elke serie wel weer even om het geheugen van mensen op te frissen. In begin 1900 zeg maar, zijn de Zionisten weer teruggegaan ja. naar Israël. En hoe zag het land er toen uit? Het land was volkomen verwoest. Ja. Er waren ruïnes, bouwvallen, stenen op het land, dorens en distels. Exact wat de Bijbel ook voor zegt heeft. Ja. Komt allemaal precies uit wat in de schrift staat. Ja. Nou, toen maakten de Polen, Joods, Joden uit Polen ja. en uit Rusland, die vluchten voor het antisemitisme daar, mm -hmm. en die maakten daar toch weer een klein paradijsje van, van die kibbutzim. Ja. Dat hoorden die arme Arabieren uit de omliggende landen. En die werden economische uh, asielzoekers daar mm -hmm. in dat gebied. Ja. En die kregen daar een goede baan. Langzamerhand kreeg de islam dat in de gaten. Dus er waren wat imams. He, die stokten de antisemitische gevoelens op. Ja. Maar dat werd onderbroken door de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Ondertussen hadden de geallieerden de Turken verjaagd uit, Is uit Israël. Ja. He, dat was in 1918 dat... De Eerste Wereldoorlog beëindigde uh -huh. en die Turken die hadden, die waren daar <coughs> de baas, maar Engeland kreeg toen het mandaat. Ja. Engeland beloofde dat Israël dat gebied zou krijgen. Dat In... was de Balfour Declaration? De Balfour Declaration, precies. Maar wat waren toen de grenzen dan, toen, toen dat vastgelegd werd? De Balfour werd? Declaration was het mandaatgebied van Engeland. Ja. Daar hoorde Jordanië ook bij. Ja. Zo ja, groot Israël... was Israël dus toen? Dat kwam Israël toe, ja. ja. En dat zal in de volgende uitleiding uit ja, de psalm halen we ja. wel, dat Israël dat het wel weer terugkrijgt. Ja. Ja. Een of andere psalm. Ja. Nou, wat gebeurde er toen? Toen moesten ze zo nodig, koning Abdullah de de opa van de huidige Abdullah ja. van Jordanië, moesten ze een stuk gebied geven. Ja. Nou, geef ze dan maar dat over Jordaanse. Ja. Oost-Jordanië. Dus er is dat... afgehaald. Dat is er afgehaald, ja. Hier staat hoe Israël zijn grenzen verlegde. Nee, dat, dat deed de wereldgemeenschap, dat deed Engeland. Ja, dus, dus ze pikt dat de land van de su is, is niet... suggestie die de krant hier, hier maakt dat Israël zeg maar, steeds meer grond heeft genomen. Eigenlijk moet je zeggen: nee, er is steeds meer grond weggegaan. Moet steeds ja. Sinds de Balfour declaration Ja, Israël moet net zo lang weggeven tot ze <coughs> willen bestaan. Ja, dat is de bedoeling. Ja, dus, dus <coughs> dit is een foute uh, weerspiegeling ja, fout van, van, ja. van de werkelijkheid. Nou gaan we nog verder. He, toen. Wie waren de Palestijnen in die tijd? Dat waren de Joden. Ja. De Joden in die periode noemden zich Palestijnen. Wij gaan op Aliyah mm -hmm. naar Palestina, ja. gaan, zeiden ze. Ja. Ja. En, en, en ze hadden een Palestijns Filharmonisch Orkest. Ze hadden een Palestijnse vakbeweging. Ze hadden een Palestijnse jeugdorganisaties. Van alles was dat Palestijns. De Joden? Dat, de, Joden ja. de Joden, ja. Dat is toen in 1948 opgehouden, want toen werden ze Israëlisch. Ja. Maar ja... De, een Dat groot was gebied, toen de Verenigde Naties? Een, een groot gebied was uitgezonderd. Ja. Dat is toen die Arabieren die zeiden... Weet je wat? Wij met z'n allen jagen we Israël de zee in. Ja. Dus die zeiden tegen die Palestijnen hier, de Arabieren die hier wonen... Als jullie nou even je dorpen verlaat, eventjes vluchteling wordt... in Jordanië en zo, het, dan jagen wij de Joden eruit en hebben jullie alles. Mm. Dus een heleboel zijn gevlucht, een heleboel niet. Ja. Maar een heleboel zijn gevlucht... Maar ja, zij verloren die oorlog in 1948. En, en wie veroverde nou dat over-Jordaanse, de zogenaamde Westbank? Ja. Dat werd bezet gebied. Door wie? Door Israël? Nee, door Jordanië. Ja, precies. Die bezetten dat gebied van 1949 <coughs> tot 1967. Ja. En die Palestijnen die, uh, waren nog steeds vluchtelingen. Dus ook dat stuk was afgesneden van Israël? Dat werd ook afgesneden van Israël. Ja. Nou, toen kwam de Zesdaagse oorlog... En uh, dat was in een mum van tijd had Israël al die legers verslagen. En dus het stuk weer heroverd. Toen kwam dat stuk weer bij, kwam bij Israël en ook die Gaza-strook kwam bij Israël. Ja. En dat ging goed totdat Israël bij de Oslo-akkoorden. de stomiteit haalde om de aardst-terrorist, de vader van het moderne terrorisme. Mm -hmm. de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, uh, die, die boef van die Arafat binnenhaalde. Ja. En toen begon het terrorisme pas goed. Ja. En toen begonnen ze te roepen, Palestijnse staat. Toen Jordanië daar de baas was, hebben ze nooit over Palestijnse staat gepraat. Precies. Maar nu ineens moet de hele wereld een Palestijnse staat daar hebben. Dat is sinds 1948. Ja. Nou ja, dat... Of 67, eigenlijk. 1967 eigenlijk. Ja, dat was in 1967, ja. na 1967. Ja. Ja. Ja. Toen is Israël toch aan het geven geslagen. Want ze hebben de hele Sinai die ze toen op uh, Egypte veroverd hadden... Mm -hmm. Hebben ze keurig teruggegeven aan Egypte. Dus werd er weer afgesneden. Werd weer afgesneden. Toen is, ter wille van de vrede, hebben ze Gaza al als proefgebied aan de Palestijnen gegeven. Ja. Nou, die Palestijnen die gingen weer op de vuist met elkaar. He, dat was de, de Hamas tegen de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, mm -hmm. tegen de Palestijnse autoriteit. Die slachten elkaar, volgens een oud-volksgebruik, elkaar vrolijk af. Mm -hmm. En de Hamas werd daar de baas. Ja. En die begon met raketten te schieten. Israël kon niks doen, want als ze één raket terugschoot. dan was dat wereldnieuws, zoals in die krant van jou. Ja. Snap je? En, en, en als Hamas er honderd of duizend afschiet. dan maakte niemand een probleem van. Nee. Dus Israël die moest wat oorlogen voeren tegen de Hamas. wat oorlogen voeren tegen de Hezbollah in het mm -hmm. noorden. en zo gaat het maar door. Ja. En uiteindelijk zal het hele gebied weer aan Israël toekomen. Ja, dat is want duidelijk. daar loopt het op uit, uiteindelijk. En daar loopt het uiteindelijk uit, uit. Ja. Want de profeet Obadja <coughs> zegt... Israël zal zijn bezittingen weer in bezit nemen. Ja. Maar het probleem is dat ook Nederland en, en de hele wereld verzet zich daartegen. Mm -hmm. Dus dat is een teken ja, dat... Ja, want we hebben het te doen met die arme Palestijnen. Ja, dat het is vreselijk. Die hebben ja. er zich... Terwijl... Als je zelfs naar, naar Gaza-stad kwam, dan stonden de duurste hotels. Mm -hmm. En als je naar Ramallah reist, dan is dat een vrij moderne stad. Ja. En er is niet aan... Geen volk of geen groep is meer hulp verleend door de UNRWA, door de Verenigde Naties, door Amerika en ook de Europese Unie. Houden allemaal die vijanden van Israël in stand. Ja, dus ze houden ook de vluchtelingenkampen in stand. Ze houden ook de vluchtelingenkampen in stand. En, en zo werkt dat. Ja. Maar... Wat, wat, wat, is de, de toekomst? Want we zijn alweer bijna aan het einde van deze eerste aflevering. Wat, de conclusie? Wat voor de toekomst? De conclusie is helaas dat het via een zeer moeilijke tijd voor Israël en de omringende landen, maar ook voor Europa. Ja, dat wou ik we zeggen. We zijn geen haar beter. Nee. En de heer Jezus die zei toen hier in dit verband, als jullie die, al die dingen zien, en vergeet het dan niet, want als je je niet bekeert, dan zul je net zo omkomen. Mm -hmm. Zoals in Syrië. En Syrië is een soort voorbeeld, een angstig voorbeeld. Maar dan komt het ook over Nederland. Het is nee. een heel verdrietige zaak, het doet me pijn om het te zeggen. Mm -hmm. Maar zo zal het ook gebeuren. Ja. En, en, maar we kunnen alleen maar bidden dat de Heere God de tijd verkort. Ja. He, dat het die weeën, zoals je dat net noemde... Mm -hmm. he, dat het een snelle bevalling zal zijn... Mm -hmm. en dat de koning, dat de heer Jezus, dat de Messias spoedig komt. Ja. De, uh, ik, je hebt nog ergens een tekst opgeschreven geschreven, Isaiah 54... dat elk wapen tegen Israël gesmeed zal niks uitwerken. oh ja, dat is ook zo. Isaiah 54, vers, <coughs> vers 17 is het, geloof ik. Mm -hmm. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt... Zal niets uitrichten. En elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in ongelijk stellen. Nou, dat is de hoop die we hebben voor het ja. Midden-Oosten, voor Israël. Ja. En waar we ook uh, voor mogen bidden dat inderdaad ja, al die het, wapens. Het, het, het eerste is natuurlijk dat elk wapen, dat, dat, het economische wapen, ja. het oorlogswapen, ja. het terrorismewapen, al die wapens ja. richten niets uit. Maar elke tong. Ja, dan zijn jullie met Family 7 nog een van de weinige tongen die echt goed voor eerlijk voor Israël opkomt. En dat is heel belangrijk. Laten we dat vooral blijven doen, Jan. Hartelijk ja, dank voor deze eerste aflevering. De volgende aflevering gaan we het hebben over Israël en de Psalmen. In de Psalmen vooral ook. De profetieën die uitgesproken zijn. Dank voor nu. Ik dank u ook voor het kijken thuis. Uh, het is een hele interessante tijd. En, uh, Misschien als deze uitzending straks wordt uitgezonden, dat al heel veel van wat wij hebben zeggen gebeurd is of achterhaald is. Blijf ons volgen en kijk naar Eindtijd en profetie. Een appel per day keeps the doctor away. Een appel per dag houdt de dokter de deur uit. Een psalm per day keeps the devil away.